Jobboot met het NOS Journaal. Bij een van de onderdelen van het failliete IMTECH dreigt massa ontslag. Het gaat om IMTECH Building Services waar 1200 mensen werken. Voor het bouwbedrijf is faillissement aangevraagd bij de rechtbank in Rotterdam. Dat hebben de vakbonden FNV en CNV van de curatoren van IMTECH gehoord... maar die willen dat bericht niet bevestigen. Of IMTECH Building Services een doorstart kan maken is onduidelijk. Dan moet er eerst een koper worden gevonden... Voor drie van de zeven onderdelen van Imtech zijn al kopers gevonden, maar dat lijkt moeilijk voor Imtech Building Services. Het bedrijf heeft de bouwcrisis niet goed doorstaan en heeft weinig orders. Vanavond worden de medewerkers door de vakbonden bijgepraat. De Amsterdamse hoofdcommissaris van politie, Albersberg waarschuwt dat mensen niet voor eigen rechter moeten gaan spelen. Voor tv-zender AT5 reageerde hij op vragen over omstanders die zelf winkeldieven in elkaar slaan. We willen graag dat burgers participeren, zei Albersberg, maar er is een grens. Hij begrijpt dat delicten emoties oproepen, maar het geweldsmonopolie, zei hij, ligt bij de politie. In IJmuiden zijn de eerste grote schepen aangekomen die meedoen aan Sail 2015 in Amsterdam. Rond half acht vanavond waren 25 van de 44 tolships aangemeerd. Grote publiekstrekker is de clipper Stad Amsterdam. Dat schip voert morgen de parade aan tijdens de Sail in van IJmuiden naar de IJhaven in Amsterdam. De komende vijf saildagen verwacht Amsterdam 1,7 miljoen bezoekers.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 En dat is belangrijk. En ja. Daar zijn we ook zeer dankbaar voor dat dat, ik, uh, dat, dat nog steeds ja. gebeurt. Wat ja. ik het aardige vind van. Uh, de, de, de, de, um. De, de maandelijkse concerten is dat het een bloemlezing is, zoals ik al zei, van een Nederlandse jazzmuziek En wat veel mensen zich niet realiseren, dat wij, wij Nederlandse jazzmuziek, zeg ik dan, dat de, de Nederlandse jazzmuziek hoog aangeschreven staan, nationaal, maar ook internationaal.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 We zien er zo weinig van terug. Ja, dat klopt. Dat klopt. He, dat ja. Ze, ze, doen, ze doen die, die conservatoriumopleiding. En, en dan. Ja. Ja, we zijn nou blij als iemand bijvoorbeeld muziekleraar wordt. Ja. He, of nee, of iets blijven. anders. Ja. Maar ja, we hebben hier ook uh, solisten gehad.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 Lady Welsh's main chick, and she thought the dream was real slick. Then she ran into a funnel, she got me the same since about to came around. Sister's lady never hurried, sister's lady never worried. Then she ran into a funnel, she got me the same since about to come around. She just picked his round of door, she don't have no money more. She just said to give him speed, where's the smallest part of it? Sister's lady a honey, always carried lots of money. You've been into do what floats all she got them in the same sense of all looking around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 waar de emancipatie op allerlei fronten heel erg is toegenomen, dat die achterblijft in die jazzwereld. En eigenlijk hebben we daar geen verklaring voor, want heel veel vrouwen zingen wel, maar er zijn relatief weinig vrouwen die.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 Eén keer in de twee weken een concert uh, met een internationale artiest hebt. Die krijgt het dan wel vol. Maar ook met veel pijn en moeite. Ja. Dus we halen het voorlopig hier maar bij en dan uh, en de zijn we komen tevreden. Dus uh, een kern uit ja. Zandvoort en ja. uit, de, uit de omliggende plaatsen. Ja, we Haarlem Heemsteden. Maar we zien ook bij een bepaalde solist wat. Uh,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 Een buitengewoon kritische man ten opzichte ja. van zichzelf. Ja. En die zei toen van... Nou, ik, ik vind dat ik mezelf niet meer kan vernieuwen. Nee. Uh, dus is daarmee gestopt. En uh, wat je zegt, dat gaf ons de gelegenheid om met de Soles te overleggen... van wie zou jij als pianist ja. willen hebben. Want die is toch leidend in zo'n trio. Heerlijk. Zo kon bijvoorbeeld Benjamin Herman met Miguel uh, Rodriguez komen.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 ja, het, en wie uh, hebben we dan? Uh, Scott Hamilton. Zo. Uh, maar daar hebben we ook wel weer het nodige commentaar op gekregen. Ja, je kan het niet iedereen aan de zin maken. Maar op 13 september, dat is de laatste dag van het uh, KLM Open op de Kennmer. Het, het golftoernooi. Ja, dat is natuurlijk lastig. Maar ja. Uh, uh, de, dan, dan gaan wij nog wel eventjes uh, via de social media tegen iedereen vertellen... dat ze wel op tijd weg moeten gaan ja. als ze met vervoer komen. Hè? Want ja. het wordt natuurlijk wel een beetje druk, denk ik, op, ja. die, op die Zandvoortslaan. Of met de trein komen, of als ze... Uh, of anderzijds kunnen of ze gewoon een, een beetje andere manier. blijven hangen. En ze kunnen ook in de haven van Zandvoort komen eten, om dat ze in doen. Ja, en, en, en uh, of ze komen lekker een dag eerder. Maken Maak er een weekendje van, Zo is het. bijvoorbeeld. Nou, uh, Scott Hamilton, 13... Uh,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 Met Karab uh, en uh, als slagwerker Roy Dekkers. Wij laten ons verrassen.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 Europa toerde. Dus die kon relatief makkelijk... zonder dat we opeens te maken hebben... met uh, impresario's ja, en agenten... Ja, ja. en al dat ja. soort uh, geneuzel... rechtstreeks... Uh, het contact leggen met... de muzikant. Met, bellen, hè, ja, met ja, de soliste of de instrumentalist. Die komt. Ja, en dat scheelt... het is natuurlijk ontzettend makkelijk. Ja. Hè, die praat ook makkelijker met elkaar. En, en,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 uh, uh, ja, trompet, uh, Menno dames, Ronald Jans, uh, saxofoon en Ton van Berghijk, gitaar. Dus dat, ja, dat, dat is leuk, want dat, dat zijn, dat een, uh, dat uh, zijn uh, jongens uit, uh, uit het idioom van de, de, de, de swing en de oudere jazz. Klopt. En uh, Van Berghijk speelt in de Dit Swingcollets Band.